Gemeente, wij willen de Heer Onze God nu danken en voorbeden doen. We willen voorbeden doen voor de Heer J.J. Bakker van de Haarse Straat 9... die in een ziekenhuis in Kopenhagen is opgenomen. Voor zijn leven werd gevreesd, maar het gaat gelukkig weer wat beter. Ook willen we voorbeden doen voor de Heer J.L. Meuleman van de Prinses Marijkenstraat 11 die onverwachts in de wezenlanden moest worden opgenomen... en deze week voor een zware operatie naar Groningen moet. We denken ook aan de zieken thuis en in de verzorgings- en verpleeghuizen. Ook willen we denken aan en, en ook danken voor... Wilco, Annemarie, Marit en Je Jeanne de Jong van de Eikelaan 18... die uit Gods hand op 9 augustus... Een zoon en broertje, Willem Boas, roepnaam Wiebe kregen. Verder willen we het werk van de vakantie Bijbelweek opdragen aan de Heer onze God en het werk van Zoa Vluchtelingenzorg. Gemeente, laat ons bidden. O machtig God, liefdevolle Vader. Aan het eind van deze dienst willen we opnieuw tot u komen. En u beleiden dat we dikwijls onszelf in het middelpunt zetten. Dat wij zo vaak niet volgens de orde van uw koninkrijk leven. Schenk aan een ieder van ons... Uw heilige geest, zodat we steeds meer leren verstaan wat het is... om inwoner te zijn van uw koninkrijk. Om inwoner te zijn van uw land, van andersom. Vergeef onze eerzucht en heerzucht ons verlangen... naar macht, populariteit, eer en aanzien. Bevrijd ons hiervan op grond van het verlossingswerk van Jezus Christus. Maak ons werkelijk vrij, zodat we als uw kinderen voorop mogen gaan... in de weg van de dienstbaarheid, op school, op ons werk, thuis en waar dan ook. Geef ons een standvastig geloof om in een wereld als deze... de weg achter u aan te gaan... Vul ons met hoop. Met hoop op de komst van uw Rijk. Laat uw Koninkrijk komen. Wilt u overal zijn waar uw gemeente samenkomt vandaag? In kerken of schuilkelders? We willen in het bijzonder de vervolgde kerk waar ook de wereld aan u opdragen. Schenk moed troost en geloof... aan alle die dreigen te bezwijken... onder de druk van de vervolging. Wij bidden u... voor een ieder van ons. En we hebben de namen genoemd... van de zieken... en van hem die staat te wachten... op een operatie. En wilt u... En alle rust, troost en uw liefde geven. Vader, we willen u ook danken met het kind dat geboren is. U bent de schepper van uw leven. En daar willen we u omloven en prijzen. We bidden u ook voor het werk van de vakantie Bijbelweek. Zegen dat werk en al het evangelisatiewerk dat gedaan wordt. In steden en op campings. Raak met uw geest harten aan. Voor het eerst of opnieuw. Van kerkmensen en buitenkerkelijke. Zodat ze u leren kennen. We willen u ook bidden voor het goede werk van Zowa Vluchtelingenzorg. Wilt u het zegenen? Almachtige God, richt de neergeslagenen op. Wees de eenzame nabij. Troost bedroefden. En wilt u mensen die bij u vandaan gaan terugroepen? Ga met ons mee als we weer van hier gaan. We bidden u voor deze gemeente. We willen ook hier doorgaan met uw werk. Zegen de kerkenraad. Geef hen wijsheid en liefde om leiding te geven aan de gemeente. Almachtig en liefdevolle God, wij bidden u dit alles... in de naam van Christus, die ons uit de slavernij in de vrijheid van uw koninkrijk gezet heeft. In zijn naam bidden we dit. Amen. Gemeente, laten we tenslotte een loflied aanheffen. En wel op Psalm 89, de verse 3 en 8. Psalm 89, de verse 3 en 8.